Buiten is het 5 graden binnen zit John Jansen van Galen. Stel jongens in de trein die net de arena passeert. Kijk, daar trad je toe op. Zo ziek! Ik was daar een keer binnen, te ziek, man! Maar ik ben in Barcelona geweest en nou kamp. Wauw, te ziek! Veel mensen! Wat vind jij van, Ajax? Ziek! Zo is dus na koel cool, vet en vreet het nieuwe woord ziek. En ik beloof u. Dit oog wordt erg ziek. Ja, goedenavond en welkom bij het oog. Dat Italië opeens toch een nieuw kabinet heeft... is natuurlijk hartstikke ziek. En helemaal dat er zeven vrouwen in zitten van wie één zwarte. Hoe kan dat allemaal? Ik vraag het Rob Zoutberg in Rome. Ook te ziek. Een gloednieuwe bibliotheek in Dallas van George W. Bush... die, maar dit terzijde, zelf bepaald geen boekenwurm was. Wat staat er in zo'n bibliotheek? Rut Oldenziel is onze gids. En wist u dat al 350 jaar geleden twee Nederlandse schrijvers... fel protesteerden tegen het erfelijk leiderschap van de Oranjes? Er is niet naar hen geluisterd. Luistert zometeen naar wat de gebroeders de Lacour te zeggen hadden... Misschien is het nog niet te laat. Ten slotte dichter Ingmar Heidsen met het derde couplet in ons Koningssonnet. Eerste kranten van morgen vroeg, nu het nieuws van heden. Zondag 28 april. In het presidentiële paleis in Rome zwoer de nieuwe Italiaanse premier Enrico Letta trouw aan de Republiek. Ik jureer essere fedele aan de Republiek en om le mie mijn functie in het interesse exclusief van de Nationaal. Voor Letta's kantoor, even verderop, schoot op dat moment een man op straat twee agenten neer. Veel mensen zagen het gebeuren. Ooggetuigen namen een lange man waar, midden 40, grijs jasje. Ik pistola. Ho lo sguardo dove 45 anni circa, poco più meno, alto, vestito grigio, sparava. 49 is de dader en werkloos. Dat maakte de kerstverse minister van Binnenlandse Zaken Alfano bekend. De dader wilde na zijn daad zelfmoord plegen. Il tragico gesto criminale di questa mattina è stato operato da un disoccupato di 49 anni che ha manifestato subito dopo l'intenzione di volersi suicidare. The man verkeerde in een uitzichtloze situatie en heeft aan de politie verklaard dat hij zijn woede wilde koelen op politici. Ook in Rome deed de paus een oproep aan de wereld om de waardigheid en veiligheid van arbeiders te garanderen. Ik rivolgo een forte appello om de veiligheid en de veiligheid van de werknemers te garanderen. De paus doelde op het drama in Bangladesh. De eigenaar van het ingestorte fabrieksgebouw... die er illegaal drie etages op had laten zetten, werd vandaag aangehouden. Het zoeken naar overlevenden gaat door. Soms wordt nog iemand gered. De tijd dringt, daarom wordt waarschijnlijk een kraan ingezet om grote stukken puin in één keer weg te kunnen halen. And after confirmation, we'll decide in a meeting whether we we'll go inside or we'll take up the roof from the crane and then we'll before the second phase of our operation. Vermoedelijk door een gaslek explodeerde een flatwoning in de Franse stad Reims. Een deel van het gebouw van vier verdiepingen stortte in. Er vielen twee doden en elf gewonden, van wie er één slecht aan toe is. Op het moment dat ik il y a deux personnes décédées dont nous ignorons l'identité, et il y a 10 blessés légers et un blessé grave. 80 mensen zijn geëvacueerd. In Amsterdam wemelde het inmiddels van buitenlandse journalisten voor de aanstaande troonswisseling. Burgemeester van der Laan en premier Rutte stonden hen te woord in de beurs van Berlage. Hun belangrijkste boodschap was: Nederland is er helemaal klaar voor. De nieuwe koning is ready and I'm proud to say the Dutch are ready Dat we are 100% ready. Rutte had afgelopen maandag zijn laatste wekelijkse gesprek met koningin Beatrix. Het is na 2,5 jaar toch bijzonder als dat de laatste keer is. Al helemaal omdat dat door de koningin al 1200 keer gedaan is. Vanaf Dries van 1988 tot afgelopen maandag was het zo'n 1200 keer. Voortaan praat Rutte wekelijks met haar zoon. Maar hij denkt niet dat dat verder veel verandert. Willem-Alexander is echt een man van zijn tijd. Uh, zal een fantastische koning zijn, daar twijfel ik geen seconde aan. Ik denk dat die gesprekken ongeveer hetzelfde gaan. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, Nederland zindert van de feestvreugde al... Maar Holland, Michigan, USA, viert ook feest. En wel nu, met een wielerwedstrijd. Good afternoon, Meryl Howland, from Holland. Hallo, hallo. Ja, yeah. at this moment there is the cycling race in your town. Have they already finished? You, I actually am watching the winner come right across right now as we are speaking. And it looks like uh, it was a photo finish. Oh, het was een photo finish en we zijn net bellen net op het moment dat de winnaar over de eindstreep komt. Uh, may I ask, why do you in fact have a cycling criterium? Because we, um, being in Holland, Michigan, obviously, are very connected to our roots in the Netherlands. And um, we at the Tulip Time Festival wanted to have uh, another deeper connection with a cycling criterium. So this was... Um, invented this year and it's our first year that we have done it. Ah ja, uh, de plaats heeft zoals de naam al aangeeft wortels in Nederland en ook banden met Nederland en ook banden met Nederlandse wielenrondes en dit is het eerste jaar dat men een wieleronde organiseert in Holland. Uh, what are the similarities between your town of Holland and my country Holland here? There are so many, there are so many uh, Dutch people here. Um, Albertus van Ralty settled over here in the 1800s, so um, there are a lot of Dutch people. Um, we have a lot of Dutch architecture, uh, Dutch food everywhere. Um, we We really embrace and love our Dutch roots. Ja, het is een echte Hollandse stad. Er zijn ontzettend veel mensen van de Hollandse afkomst vanaf 1800 al. Je ziet het aan de Hollandse bouwwijze en er is ook heel veel Hollands fruit. Hoe uh, how are you in Holland? Uh, USA going to experience the abdication of our queen. Are you going to watch? We will do our best to watch sometimes with the time change. Uh it's hard to watch it live, but we do keep up very closely with the news in the Netherlands. So we are very excited to see this big momentous event this this week. Ja, we zullen erg graag gaan kijken. We zijn al heel opgewonden voor de gebeurtenis, maar we weten niet of het ons lukt zo lang wakker te blijven. Uh I know you have a festival every year in mei, the Tulip Festival with the and Dance. and this year also a Queen's Market, but uh you know that's not right anymore. We we get a king now. <laughs> Ik weet uh, you know, we to so, ja, het, toen we in de herfst en eigenlijk laatst november hadden we nog een koningin. Ze heeft niet abdicatie, omdat het te laat was om alle namen te veranderen. Dus volgend jaar is het de Kingsmarkt en het king's zijn. Ja, het feest is gepland in de herfst en toen was nog niet bekend dat de koningin zou aftreden. Maar volgend jaar uh, beterschap dan in mei uh, de Koningsmarkt, denk ik. Meryl Howland, thank you very much. Thank you. En hiernaast me zit uh, Marielle Hageman. Die heeft de kranten vanmorgen vroeg gelezen, uh, doorgenomen, samen, een overzicht samengesteld. En dat begint ze nu voor te lezen. De asielaanvragen van een grote groep Oeigoeren worden opnieuw beoordeeld. De Oeigoeren zijn mogelijk het slachtoffer geworden van spionage. Trouw schrijft over de brief van staatssecretaris Teve aan de Tweede Kamer. Twee tolken die bij de behandeling van de asielaanvragen waren ingeschakeld... speelden vertrouwelijke informatie door aan Chinese autoriteiten. Op basis van die informatie van de inlichtingendienst AIVD... heeft de staatssecretaris nu besloten dat aanvragen die nog niet zijn afgerond... opnieuw worden bekeken. Dat geldt ook voor de dossiers van afgewezen oeigoeren. China staat zeer wantrouwend tegenover deze islamitische minderheid... die autonomie nastreeft. Het is niet duidelijk of er slachtoffers van de tolken zijn teruggestuurd. De Volkskrant probeert PvdA-leden te troosten... die teleurgesteld zijn over het congres van zaterdag. De PvdA-leiding legde de motie... tegen strafbaarstelling van illegaliteit naast zich neer. Maar volgens de krant is die strafbaarstelling nog lang geen wet... PvdA-leider Samson en partijvoorzitter Spekman hebben in het verleden vaak gezegd dat strafbaarstelling niet werkt om illegale te verjagen. Dat ze nu toch tegen hun principes zijn ingegaan... heeft alles te maken met de actuele verhoudingen op het Binnenhof... schrijft de Volkskrant in een commentaar. Coalitiepartner VVD gaat in toenemende mate gebukt... onder de regeringsdeelname. De strafbaarstelling is voor de VVD-top een grenspaal geworden. De redding komt mogelijk van oppositiepartijen... of van de Partij van de Arbeid-fractie en de Eerste Kamer. De Volkskrant denkt dat het geen al te gewaagde gok is van Samson... als hij daarop stiekem rekent. Overigens is zojuist bekend geworden dat Samson nog een keer aan de leden wil uitleggen... waarom hij vasthoudt aan zijn steun voor de strafbaarstelling van illegaliteit. En dat gaat hij op 12 mei doen tijdens de politieke ledenraad. Die bestaat uit afgevaardigden van de partijafdelingen en van de gewesten. De Telegraaf gaat opnieuw in op de kwestie rond Kamervoorzitter van Miltenburg. De krant vindt dat vanuit menselijk oogpunt de opmerkingen van CDA-leider Buma... hebben geleid tot emotionele schade. De beschuldiging dat zij mogelijk partijbelangen een rol heeft laten spelen in een debat met een partijgenoot is niet alledaags. Maar, oordeelt de Telegraaf, Buma mag die vraag wel stellen. De krant constateert dat het gezag van Van Miltenburg door verschillende incidenten afkalft. Dat is ook schadelijk. De Kamervoorzitter is een van de belangrijkste adviseurs van de Nieuwe Koning. Het is ook niet goed voor de Tweede Kamer. De krant vindt daarom dat Van Miltenburg hard aan de slag moet om gezag te herwinnen. Andersom hoort ze met respect te worden bejegend. Politiek hyena gedrag hoort daar niet bij, aldus de Telegraaf. Bij de Rabobank is een streep gehaald... door de promotie van een sleutelfiguur in de organisatie... schrijft het Financiële Dagblad. Volgens de krant heeft het hoofdpijndossier van de bank... daarmee een tweede en opnieuw prominent slachtoffer geëist. Dat hoofdpijndossier is het naleven van toezichtsregels... door lokale banken. De Utrechtse bestuurscentrale van de Rabobank heeft grote moeite... de lokale banken de toezichtsregels te laten naleven. Vooral als het gaat om hypotheken. Sommige vestigingen willen klanten, die soms al heel lang bij hen bankieren... niet lastigvallen met allerlei formaliteiten om dossiers op orde te krijgen. Twee interne toezichthouders hebben daarover een kritisch rapport geschreven. En dat heeft geleid tot een streep door de promotie van de verantwoordelijke directeur. Zo valt te lezen in het financiële dagblad. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Jack Johnson met Upside Down. Nou ja, u hoorde het al, Italië heeft een nieuw kabinet. Rob Zoutberg in Rome, goedenavond. Kan niet missen, hè? Nee. Het kabinet staat onder leiding van Enrico Letta, dat is een sociaal-democraat. Opvolger van Bersani, nou ja, dat weet jij allemaal wel, de luisteraars misschien niet. Opvolger van Bersani, die de handdoek in de ring gooide. Maar hoe kan het nou dat hij na al die maanden dat zo snel voor elkaar heeft geboxt? Ja, ik, begin van de week stond ik er ook een beetje verbaasd naar te kijken... dat het ineens zo snel ging. Hè? Want we zijn, waren toen uh, 58 dagen na de verkiezingen. Geloof ik, of 57 dagen, nou goed. Ineens ging het heel erg snel. Het is niet zozeer de verdienste van Letta geweest. Al is hij ineens wel dan de juiste man op de juiste plek. Maar daarboven... Zit toch de hoofdpoppenspeler, uh, de master puppeteer wordt hier genoemd in een aantal artikelen, uh, president Napolitano zelf? He, het begon natuurlijk allemaal, ze konden geen nieuwe president vinden. Uh, want maar ruzie maken met elkaar, die partijen op hun knieën toch terug naar Napolitanen om te vragen of hij het nog een keer wilde doen. En ik denk dat het echt zo simpel is, John... dat hij ze met de koppen tegen elkaar heeft geslagen... en heeft gezegd, Letterlijk. Okay, ik wacht dan even met... Ja, letterlijk. Dat hij, uh, ik wacht dan even met de, met de kleinkinderen spelen. Uh, ik word nog een keer president. Maar dan gaan jullie wel met elkaar die coalitie vormen. En ik denk dat het daardoor... Ik denk dat het echt een voorwaarde van hem is geweest... dat het daardoor ineens heel snel uh, dingen konden ja. gebeuren hier. En is iedereen nu tevreden? Zelfs Berlusconi, zelfs Grillo? Nou ja, wie vooral heel tevreden zal zijn, zal Berlusconi zijn, denk ik. Berlusconi is zeer tevreden. Zijn grootste rivaal, die meneer Bersani van de Socialisten, die is eigenlijk naar huis gestuurd. En zijn tweede man die, uh, is nu de nieuwe premier geworden. Hè, en Grillo zelf hè, uh, naar de oppositiebanken toe ge gebonjourd. Ik, uh, ik denk dat Berlusconi daar zeer tevreden over is. Nee, dus als zijn tweede man... Ja. Die, die, uh, uh, vanavond in het journaal zag je die minister van Middellandse Zaken, minister Alfano. Dat is gewoon zijn tweede man, zijn bloedhond. Die, is, die zit daar nu ja. op die post. Hij zal zeer tevreden zijn. Dus, dus als Letta morgen met zijn ploeg voor het parlement treedt, dan, dan krijgt hij daar voldoende steun? Ja, want de, de, kijk, de coalitie is bijna, bijna he, Grillo natuurlijk niet, maar is behoorlijk kamerbreed. Links dus de PD, rechts de PD. PDL van meneer Berlusconi. Dan heb je nog die middenpartijen hè, van Monti. Die Celta Civica partijen. Nou, daar zitten ook uh, mensen van in de regering. Dus de steun, dat moet wel heel raar lopen... als er morgen geen steun voor die, ja. voor die coalitie komt. Dan zijn de Italianen blij? Nou ja, ik denk dat de Italianen... Of opgelucht... Uiteindelijk... Nou, een beetje als Belgen hè, hebben gekeken naar de afgelopen weken... gedacht van, nou god ja, zonder regering komen we toch ook wel weer verder. Dus waar hebben we ze voor nodig? Nou ja, het, het, mensen kijken er een beetje uh, dubbel naar. Maar ze zijn natuurlijk ook wel opgelucht. Uh, allerlei ja. mensen die natuurlijk wel zitten te smachten op een regering... die eindelijk weer uh, op de bok zit, maatregelen gaat nemen, uh, banen gaat scheppen... Uh, economie aanzwengelen. natuurlijk allemaal heel belangrijke dingen die allemaal stil hebben gelegen de afgelopen tijd. En, en Europa als mede de roemruchte financiële markten ook tevreden, denk je? Nou ja, je, je zag dat de afgelopen dagen, hè, dat het gaat, we kijken hier natuurlijk allemaal naar de spread uh, met grote ogen. Het renteverschil met Duitsland dat Italië moet betalen op tienjarige leningen. En je zag dat die spread de afgelopen, jaren echt ontzet, sorry, de afgelopen, jaren, de afgelopen dagen ontzettend omlaag is gegaan. Allemaal onder invloed van uh, de komst van die nieuwe regering. Ja. Eén uh, ding moet ik er wel bij zeggen. Als je zegt, van wat is nou los van Europa nog belangrijk om te doen voor die nieuwe regering? Dan heeft dat ook te maken gewoon met een aantal politieke hervormingen. Hervormingen van de kieswet om te voorkomen dat Italië nog een keer in zo'n impasse komt te zitten... als nu na nou deze verkiezingen, waar partijen eigenlijk in blokken tegenover elkaar komen te staan. De Kamer en de Senaat zal kleiner gemaakt moeten worden. Is iedereen het eens. En ik lees hier ook artikelen van mensen die vinden eigenlijk dat Letta... De grootste dienst aan het land zou bewijzen door die kieswetten, maar eens te hervormen en eigenlijk helemaal niet zo lang te zitten. Misschien maar tot het eind van het jaar en dan gewoon meteen maar nieuwe verkiezingen uit te schrijven met die nieuwe kieswetten dus. Schoon schip, nieuwe bezems. En opvallend exact. is het groot, Blijf even de lijn het grote aantal vrouwen in de nieuwe regering. Aan de telefoon een Italiaanse vrouw, de correspondente in Nederland van de krant Corriere della Sera, Marika Viano. Goedenavond. Buonasera, buona ik, uh, ik heb uh, heel goed geluisterd. Ben u blij met, die, met het grote aantal vrouwen in de regering? Uh, het is heel interessant. Ja, ik ben natuurlijk blij. Uh, in Italië wordt altijd geklaagd dat er nooit uh, genoeg vrouwen... wat mij betreft mochten er wat meer bij zijn. Maar goed, het is, uh, 7 is toch een heel mooi getal. En ook verschillende leeftijden, verschillende capaciteiten en achtergronden. Ja. Dus, ja. ja en dan een uh, grote primeur... De eerste zwarte minister, ook een vrouw, Cecile Kijonge dat hebben wij in Nederland nog niet voor elkaar gekregen met al onze immigranten en minderheden. Terwijl wij altijd dachten dat Italië veel minder divers is en nu een zwarte vrouwelijke minister. Ja, dit, dit was een hele grote ja, feit vandaag in het nieuws... Maar het is een beetje minder geworden vanwege dus die man die ja, tegen de Carabinier heeft geschoten vanmiddag. Tijdens, de in, ja, tijdens toen de ministers bezig waren om ministers te worden. En dat heeft natuurlijk ja, al het nieuws opgegeten, zeg maar. Van het feit dat er ja. dus niet alleen maar één, maar twee uh, uh, oorspronkelijke buitenlanders, vrouwelijke ministers in de regering zitten. Ja, wat, wat weet. Eentje van deze Cecile Kijongen? Eh, uh, allora... Cécile Kjange, zoals zij tijdens... Ja, goed, een okay. werd ingehuldigd. Um, zij is dus in, in Congo geboren. Zij is uh, in 1983 in uh, naar Italië gekomen um, om uh, te studeren in Rome. Om uh, medicijnen uh, te gaan studeren. En in een tijd dat uh, ja, die toen niet zoveel um, immigranten waren. Um, zij is uh, gaan specialiseren als uh, oogarts. En toen uh, uh, heeft een heel mooi Italiaan ontmoet, uh, Mimmo. Ze is met hem getrouwd, hebben ze twee dochters. En zij is dus, dus verhuisd van de, de hoofdstad naar uh, Casa franco Emilia. En dat is dus in Emilia-Romagna. De rode Emilia-Romagna met een, ja, goed, een verleden uh, van uh, zeg maar linksgeoriënteerde uh, uh, partijen. Uh, socialisten en communisten. Um, uh, maar toch in een heel klein plekje. En, en zij is dus aan de slag gegaan als, uh, uh, als arts en oogarts. Um, en pas in 2004 is echt uh, uh, in de politiek uh, gestapt. Uh, op, uh, zeg maar, uh, we hebben nog een, een, een niveau die in Nederland bestaat, regionaal niveau. En dan op provinciaal niveau heeft zij. Verschillende eh, taken bekleed via eh, dus eerst de eh, wat, wat het nu van de Partito Democratico is, de Democratische Partij wat het vroeger was, een aftakeling van um, aftakking van uh, de communistische Partij. En zij heeft dus uh, sinds uh, Day One uh, gewoon zich ingezet voor, uh, voor de rechten van migranten ja, in Italië. Oké, okay. en nu is ze minister van Integratie en nog even Rob Soudberg. Wat wat vinden de Italianen hiervan? Nou, het trekt veel aandacht. Het viel me ook op dat uh, bij, de, bij de foto die gemaakt werd van alle ministers, ze prominent naast uh, president Napolitano werd neergezet. Het, ja, het, het, het wordt allemaal naar voren geschoven. Niet weggemoffeld. Uh, nee. <laughs> Het werd, nee, het werd niet bepaald weggemoffeld. Nee, het wordt goed naar gek. Net zo goed als dan ook ineens weer die flamboyante Emma Bonino goed terug is. Nu minister van Buitenlandse Zaken van Italië. is. Ja. dat baart hier opzien? Dank Marica Viano en Rob Zoutbergen Tot zover de ontwikkelingen op politieke front in Italië. Peace Girls in the City, Wouter Hamel in duet met Lucky Fons Dessert. Uh, deze week opende in Dallas, Texas, oud-president George W. Bush... zijn hoogstpersoonlijke museum. Oh, happy days. <laughs> uh, I want to thank you all for coming. Laura and I are thrilled to have so many friends. I mean, a lot of friends. Here to celebrate this special day. Uh, there was a time in my life... when I wasn't likely to be found at a library much less found one. <laughs> Beautiful building has my name above the door, but it belongs uh, to you. Rut Oldersiel, Amerikanist, hoogleraar aan de Universiteit Eindhoven. Goedenavond. Goedenavond. Bush zegt uh, dat hij niet vaak in een bibliotheek te vinden was. Sinds speelt hij daarmee op het beeld dat over hem bestaat? Ja, dat is natuurlijk typisch Bo Bush. Hè? Om hem vooral uh, als dom uh, te zien, als niet uh, uh, goed opgeleid. Uh, zo was hij ook als student op Yale. Maar uiteindelijk zit hij daar, staat hij daar uh, wel met zijn eigen... Een museum en bibliotheek. Ja. Heel kort na het einde van zijn presidentschap. Uh, veel sneller dan de andere presidenten. En ook een bibliotheek uh, en, uh, vlakbij die van zijn vader. Ik, men had ook kunnen be besluiten om een familie... Ja. museum te maken. En dat uh, heeft hij niet gedaan. Want dat van zijn vader is ook in Dallas. Dat is ook in Dallas, niet zo ver daar vandaan. En is uh, dat van de zoon is drie keer groter en heeft veertien uh, keer meer uh, artefacten om te laten zien uh, dat de, hij toch met alle hoofden, staatshoofden heeft gedineerd en giften heeft ontvangen. Ja. Dus... En ik maak uit je woorden min of meer op, het valt nogal mee met zijn belezenheid. Het, nou ja, dat is in ieder geval de, de reputatie. Maar daar gaat het eigenlijk niet over. Hè. De, de, elke president in Amerika sinds uh, Hoover... heeft zijn eigen uh, bibliotheek en museum. Zijn er zijn er enige tientallen al. Nou? nou, het zijn er, het zijn er nu dertien. Oh. Uh, er zijn er veel meer. Maar dit zijn de dertien die met federaal geld ondersteund worden. En dat is wel heel erg belangrijk. Uh, want je moet je voorstellen, dit, dit soort bibliotheken... Het is, het is een bibliotheek, het is een museum... Het is is een toeristentrekpleister. En in het geval van Bush is het ook nog een denktank. Een conservatieve denktank. Ja. Dus het is uh, vooral uh, steeds meer ook om uh, eerherstel van het presidentschap. In het geval van Bush en Nixon. Uh, ja, ze hebben zijn, zijn natuurlijk de meest. Uh, uh, meer impopulaire presidenten. Dus zij zijn er al erg op gebrand uh, geweest. Uh, en nu nog steeds. Omdat ja, maar... die erfenis van, uh, he, uh, van die presidentschap op een voetpunt. Maar hoe te moet ik dat zien? Hoe kan een museum bijdragen aan eerherstel? Nou, bijvoorbeeld uh, Nixon, die uh, bibliotheek is... maar sinds kort, in 2007, deel geworden van het federaal systeem. Daarvoor was het een private onderneming. En daar kwamen de schoolkinderen die dan leerden... En dat heb over... ik ook nog heel lang geduurd dat het uh, kwam. Precies, in, pas in 1990. Ja. Uh, maar de school, schoolkinderen leerden daar dat, uh, dat Watergate eigenlijk helemaal niet zo erg was. Want alle presidenten deden wel zoiets. Of uh, dat de democraten... Uh, maar dat durft, Watergate... toch niet, dat durft dan niet voor een museum Dat wordt toch objectieve voorlichting te Nou ja, geven? in dit geval gaat het toch zo voor privaat geld. En dat is een beetje het probleem van deze instellingen. Uh, wie betaalt, die bepaalt. En uh, de federale overheid geeft maar heel weinig geld daar aan uit. Uh, deze Bush-bibliotheek uh, uh, heeft uh, bijna 500 miljoen gekost, en de federale overheid betaalt maar 4 miljoen per jaar. Dus okay, daar zie en je al meteen. En de rest moet worden opgebracht door, door fundraising. En uh, ja, dan wordt het al snel uh, niet meer een, een verhaal van de he, objectieve waarheid. Uh, in het geval van Bush uh, is er dus een zogenaamde 14-punten beslissingsmoment. Waar jij als bezoeker in de schoenen ah, het van het Bush kan Het is interactief. Nou, interactief nou de natuurlijk. geest van deze tijd. Ja. <laughs> Zeker. En dan kan jij beslissen uh, over de cruciale momenten in Bush zijn presidentschap. Uh, hoe jij dan uh, beslissing. Ik kan beslissen of ik ook in Irak zou zijn binnengevallen... als ik Absoluut. wist wat hij toen wist. Absoluut. En, en dat stelt hij eerlijk voor wat hij toen wist? Nou, je? daar gaat nu natuurlijk wel de vraag over. Ja. En krijgen we ook een uh, foltergalerij? Hè? Uh, ja. Waar wordt daar eerlijk over gesproken? En dat is wel uh, uh, waar de strijd nu over gaat. Uh, wordt het een plek waar daadwerkelijk... Uh, een plek waar eerlijk over de geschiedenis wordt gesproken of niet. Ja. En meestal is er een overeenkomst tussen de privé... Uh, foundation, de stichting uh, die het beheert, aan de ene kant en de federale overheid, met het, uh, via het Nationaal Archief, en uh, nou, dan zijn er bepaalde plekken waar de foundation het voor het zeggen heeft, en andere plekken waar uh, de Aha. federale overheid het ja. voor het zeggen heeft. En in het geval van Bush is wel interessant dat hij dus een denktank erbij heeft, en uh, ja, er zijn toch wel protesten ja. geweest van 14.000 mensen die dat zien als een opleidingscentrum ja. van de conservatieve beweging. Ja. En die fundresor heeft hij zelf de hand genomen? Dat heeft hij deel... Ja, en natuurlijk zijn heel veel Bush-mensen... Die, uh, die hem nog steeds heel erg steunen... omdat het ook gaat over hoe de geschiedenis zal oordelen... Ja. over ja. Uh, hun tijd uh, voor Bush, uh, toen okay. zij voor hem gewerkt hebben. En uh, Barack Obama krijgt straks ook zo'n museum? Die, uh, er zijn nu twee plekken, Hawaii en Chicago. Uh, ja. En die proberen alle twee... Uh, uh, ja, de loef af te spreken. Ik denk dat het Chicago wordt. Maar, maar, je weet maar heeft niet. hij al plannen? Denk ja, ja, ja, ja, absoluut. absoluut. Er oh, ja. wordt al fundraisers voor gedaan. Uh, daar, wordt, uh, daar worden al plan, bouwplannen voor gemaakt. Dus uh, ook Barack Obama is in zijn tweede termijn al bezig ja. met zijn erfenis. Ben je wel eens in zo'n museum geweest? Ja, ik heb uh, een keer onderzoek gedaan in de uh, Hoover Library, in West Branch. Nou, dat, uh, dat is echt uh, in the middle of nowhere. Uh, en dat laat echt zien uh, van hoe een uh, eenvoudige jongen het tot president schopt. en in dit geval niet zo succesvol als president. Dank, u Oldezi. Ik geef even voor de belangstellenden het adres van het Bush Museum: 2943 SMU Boulevard in Dallas, <laughs> Texas, USA.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 toen Beatrix in 1980 de troon besteeg, was er veel meer verzet tegen de monarchie dan nu. Maar wist u dat al ruim drie eeuwen daarvoor geprotesteerd werd tegen een heerschappij van de Oranjes in ons land? Goedenavond, Arthur Westijn. Binnenkort komt van u. Goedenavond. Goedenavond. Binnenkort komt van u het boek De Radicale Republiek uit. Gebaseerd op uw promotieonderzoek naar de gebroeders Johan en Pieter Lacour. De radicale ja. tegenstanders van monarchie. Wie waren die broers? Ja, het waren, eigenlijk, uh, het waren eigenlijk vooral provocateurs. Um, die er veel genoegen in schiepen. om hun, hun pen in het gal te dopen. en te schrijven tegen eigenlijk alle vormen van establishment in de Gouden Eeuw. Ja, tegen maar. de Oranjes, maar ook tegen bijvoorbeeld. Uh, tegen de VOC, tegen de regenten. tegen de gereformeerde kerk. Um, ze waren provocateurs, maar ze waren wel, laten we zeggen, uh, weldenkende provocateurs. Dus ze deden dat door uh, allemaal ideeën te ontlenen. Aan, Bijvoorbeeld de klassieke filosofie aan de Italiaanse renaissance, et cetera. Maar waar kwamen ze dus, vandaan? Wat waren het voor mensen, beroep en dat soort het dingen? Het waren eigenlijk um, nou, een soort self-made men. Um, tweede generatie immigranten. Hun ouders waren allebei gevlucht uit, het, uit de zuidelijke Nederlanden. Um, op zoek naar werk en, en, en, en vrede en veiligheid in het, uh, in het noorden, in Leiden. En daar zijn zij dus geboren en daar werden ze heel succesvol in de lokale textielindustrie. Ze werden heel erg rijk. Maar los daarvan eh, betreven ze dus, dus ook de nodige polemiek... met ja. name tegen het Huis van Oranje. Maar nou begrijp ik dat ze vooral gingen publiceren rond 1650... en tegen de Oranjes. Maar toen op dat moment hadden we helemaal geen stadhouder, dus ook geen Oranje. Dus wat bezielde die broers? Nou precies, ze waren inderdaad heel erg blij met het feit... dat de, de laatste stadhouder, Willem II, in 1650 aan de pokken was overleden. Um, maar ze waren er heel erg bang voor dat die Nederlanders opnieuw een oranje uh, op het schild zouden hijsen... en opnieuw zo'n stadhouder zouden benoemen. Want hun idee was, als je eenmaal zo'n stadhouder uh, één vinger geeft... dan zal zo'n stadhouder op een gegeven moment... het hele politieke lichaam opslokken. Hey, dus als je een, een, een, een figuur in de politiek een beetje macht geeft... dan wordt die figuur op een gegeven moment dusdanig uh, door de macht uh, uh, bevangen... dat hij een absolute heerschappij zal instellen. En wat was daarop was te wat wat tegen dan? Nou, hun idee was, als je... Als je um, afhankelijk bent als burger van een absoluut heerser... als je dus al je vrijheden daaraan, uh, uh, daarvan afhankelijk laat zijn... dan zou je nooit als, als samenleving tot grote hoogtes kunnen stijgen. Dus niet in de handel zou je nee. geen uh, succes kunnen hebben. Maar bijvoorbeeld ook niet in de cultuur of in de wetenschap. Al ja, die ja, ja, maar handel, uh, dingen worden dan... We hebben het ja. hier over de Gouden Eeuw. Rijkdom en handel volop. Dus je zou zeggen, waar zeurden die broers over? Ja, dat is waar, zeker. Hun punt, punt was een beetje... Het, het, het had nog zoveel mooier kunnen zijn... als niet die oranje steeds maar uh, uh, zich er tegenaan gingen bemoeien. He, het idee was dat zij hadden... het idee was... Um, die Gouden Eeuw zou nog zoveel uh, briljanter kunnen worden... Ja, he, als we een echte, een echte republiek uh, uh, zouden hebben. He, ze hadden het ook over het fenomeen van wat ze dan de ware vrijheid noemden. De, de, de Nederlanden waren weliswaar vrij... maar ze waren pas echt vrij als er van die oranjes geen enkele spoor meer te bekennen zou zijn. Kun je misschien iets laten horen van wat ze schreven? Ja, dat, dat kan ik zeker. Ik heb hier een, een tekstje liggen. Um, ze, het, het leuke van hun werk is dat ze heel erg beeldend schrijven. En ik heb hier een tekstje waarin ze eigenlijk zich direct richten... tot hun tijdgenoten en landgenoten. En, um, en hen opdragen of ja, hen eigenlijk verwijten dat ze zich vooral niet... Uh, opnieuw moeten laten, om uh, um, uh, um, uh, um de tuin laten leiden door die oranjes. En dat stuk gaat als volgt. Indien de vrije Hollanders nu wederom genegen waren... om in provincie op die oude grafelijke of stadhouderlijke voet te doen regeren... dan zouden men van hen met zeer goede redenen kunnen zeggen... dat zij nog tot slavernij, nog tot de vrijheid bekwam zijn. dien volgende zouden misschien iemand hun in haar onuitsprekelijke verdrukkingen... in plaats van onverdiende troost als volgt durven beschimpen... Gij, bastaardkinderen uit de stam Juda, die zo lange tijd een leeuw in uw schild hebt durven voeren, wis uit, wis uit die oude bloedvervige leeuw, wiens gij in alle manieren onwaardig zijt. En als waarachtige kinderen van Issachar, zo voer in tegendeel tot uw welvoegend wapen een sterk gebeende ezel, nedergedrukt onder een dubbele last. Mooi, was het ook Kortom, populair, hè? Het was, uh, het was zeker populair, hun werk dat, uh, dat verkocht heel goed, het waren echt de beste de auteurs. Maar ze werden ook wel van alle kanten uh, beschimpt, aangevallen, uh, met name het establishment dat keerde zich natuurlijk uh, volmondig tegen hun, uh, hun schrijfsels. Ja, hij werd uitgesloten van het lezen. avondmaal begrijp ik. Precies, ja. En dat inderdaad, was een sociale uitsluiting, uit. hè. Ja, de Leidse kerkenraad die was niet echt uh, gediend, met hun, uh, gediend van hun kritiek. En die hebben ze inderdaad, hebben de broers uitgestoten van het avondmaal. Wat inderdaad ja. een hele vergaande ja. maatregel was, was Was hun radicale standpunt eigenlijk erg afwijkend? Waren ze in een kleine minderheid? Nou, er waren meer mensen die um, probeerden om die oranjes uh, uit het systeem te, uh, te houden. Hè? Johan de Wit is de belangrijkste daarvan natuurlijk. De belangrijkste man in, in die dagen. Maar niemand was... Zo provocerend, niemand was zo, zo um, ja, uitgesproken als zij. Ja, dus ze, wat vonden... dat betreft, zij ze deelden ik... heel veel ideeën met anderen, maar niemand die het uh, zo scherp verwoordde als zij dat deden. Nee, want ze vonden zelfs dat de monarchie en de, de heerschappij van Oranjes de religieuze verdraagzaamheid in de weg stond. Hè? Dat hebben we anders geleerd ja. in de geschiedenis. Uh, precies, ja. Het, het, een idee was dat die, uh, dat die Oranjes. He, in hun zucht naar macht, ook uh, die macht zouden kunnen uh, uh, doen gelden door bijvoorbeeld um, andere gezindheden uh, te onderdrukken, met name katholieken en dus ranen en joden. En zij zeiden, de, de, de recurs die zeiden, nou ja, die tolerantie heb je nodig voor de handel, hè? want juist als je handelaren van alle uh, soorten en, en geloven tolereert, dan kan zo'n handel tot bloei komen. Um, en dat kon dus alleen maar, zeiden ze, die tolerantie kon alleen maar bestaan als je aan die Oranjes niet te veel uh, ja. macht zou, zou geven. Maar zouden ze vandaag de dag nou die Oranjes toch al haast niks meer te zeggen hebben, nog zoveel kritiek hebben gehad? Um, waarschijnlijk niet. Nee hoor. Ik denk dat als je inderdaad uh, een, uh, een, ja, als je ze in een teletijdmachine zou stoppen en ze zou transporteren naar de dam op 30 april 2013, dat ze dan eigenlijk verbaasd zouden zijn... over hoe beschaafd die Oranjes zich hebben uh, gedragen de afgelopen eeuwen. Want eigenlijk is er inderdaad in die hele constitutionele monarchie... die Nederland nu kenmerkt, helemaal geen sprake van... Uh, al te grote machtswellust van, de, van het huis van Oranje. Arthur Westijn, ik wijs er nog graag even op dat het vanaf juni in de winkels ligt... de Radicale Republiek van Arthur Westijn. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, wij zoeken het hier niet in een nieuw koningslied, maar in poëzie. Vier dichters F. Starik, Ivo de Wijs, Ingmar Heidsen en Ellen Dekwits... schrijven samen ter gelegenheid van de troonswisseling een estafette sonnet. Vrijdag begon F. Starik met de eerste vier regels. Gisteren droeg Ivo de Wijs de tweede vier bij. Welkom nu Ingmar Heidsen. Goedenavond. Met z'n vieren een sonnet maken, is dat niet vreselijk moeilijk? Uh, nou, dat valt wel mee, want dat, dat sonnet, dat zorgt ervoor... dat je eigenlijk al een, wel een soort receptje hebt waar je het over eens bent. Hm. En daardoor is het wel te doen. Ja. Ik denk dat met z'n vieren een vrij vers maken dat het moeilijker zou zijn. Maar, maar uh, Starik, De wijsheidse Dekwits, zijn wel heel verschillende dichters. Die ja. peer Starik is? Nou, Starik, dat, dat is een dichter, dat, dat, dat is uh, een zanger. Dat is... Dat, ze, dat zei hij ook zelf. Ik, uh, ik had de eerste stroven gelezen en, en die meldde hij door naar ons. En ik zei van ja, het is, het is wel mooi, ik vond het erg mooi... maar het, het is een beetje ongelijk. Het is zes, acht, twaalf en dan weer zes lettergrepen. En toen zei ik van ja, ik, ik, kan, ik kan niet tellen, ik kan alleen maar zingen. <lacht> uh, en, en, dat, ja, dat, en dat typeert de dichter geloof ik ook wel. Hij, hij, hij, hij, hij zoekt het hart. Het, het is een lyricus en het is iemand die, die zijn leven heel duidelijk verschrijft in poëzie. Daar doet ja. iedereen het wel op een bepaalde manier, maar hij in het bijzonder... Uh, en ik heb ook de indruk dat die, dat die poëzie ook echt als een communicatiemiddel uh, uh, ge gebruikt. Een poëzie ook een functie wil geven. Uh, die, die, die, die eenzame uitvaarten ja. die hij uh, ja. die, die groot heeft gemaakt. Ja. Uh, dat, dat is daar een goed voorbeeld van, vind ik. We luisteren naar Starik. Eén land, één volk, één troon. Een mevrouw die soms een toespraak houdt en voor ons zingt. Wanneer we bang zijn, moe of oud... Een moeder dus. En niet haar zoon. Hoe pakt Sarek het aan, als je het zo hoort? Nou, hij uh, begint begin heel retorisch natuurlijk. Een, een mededeling als één land, één volk, één troon. Dat, dat kunnen we wel ironisch opvatten. Want ja. je hoort haar natuurlijk wel een soort... De, de uh, Ja, precies. <laughs> uh, dus het zet, het zet meteen de, de, de toon, het geeft, het geeft, het geeft ook, ook wel een knipoog, zeg maar. Het is, het is meteen duidelijk dat de dichter uh, misschien niet uh, de grootste waarde hecht aan de monarchie... ...wil je dat niet zo nee. zeker weet. En dat wordt versterkt door het idee van een mevrouw die soms een toespraak houdt. Ik, ik vind het wel heel, heel mooi om, om de koningin niet, niet als haremais... te zien maar gewoon als een mevrouw die ja. soms... Dat, dat, ...dat maakt het wat kleiner, zeg maar. Ja. En voor en ons zingt, wanneer we bang zijn, moe... Of, dat, dat, dat is ook wel iets van, ze heeft een functie. Ze heeft een duidelijke, troostende functie. Een moeder dus, en niet haar zoon. Met als duidelijk statement van, we willen een koning in, We willen niet de jonge koning. Tenminste, de ja. ik in dit gedicht. En poëzie technisch? Kijk, het is wel een, een, een, een klassieke sonnetopening in, in de zin... als je verder een aantal lettergrepen buiten beschouwing laat. Het is uh, gewoon een ABBA, dus... Troon rijmt op zoon. En daartussenin heb je het rijmpaar Klassiek, hout en Jeanette. oud. Dat is, ja, oh, Alba. Ja, <laughs> Dus in dat, in dat opzicht klopt, uh, klopt het helemaal. En het, en het loopt ook wel vrij aardig. Alleen zijn, zijn, zijn de regels nogal... Uh, Ongelijk, ja. Seven, ja. Uh, ja. En, uh, en, ze, en zijn ze gemiddeld? Want als je dat dan optelt... Uh, dat is ook leuk, want toen kom je zeg maar, op acht lettergrepen. Dus dat is eigenlijk viervoetig. En sonnetten zijn vaak vijfvoetig. Ja. Het hoeft niet, maar dat, dat is wel meestal zo. Klassieke sonnetten zijn meestal vijfvoetig. Dan de tweede vier regels, Ivo de Wijs. Hoe typeer je die als dichter? Nou, die, die, die zijn een stuk strakker. Uh, je, je merkt meteen dat Ivo de Wijs... En dichter is, een Lightverse dichter en een, een, een, nou, iemand, iemand, die, iemand die ook veel die teksten gemaakt heeft. Het loopt als ja. een tierenlier echt. Het ja. is echt gewoon loei strak. Oké, okay, luister maar. Ivo de Wijs. Een mannenborst is plat en koud en glimt van militair vertoon. Geen taartenhoede, maar een kroon. Gelukkig is de vorst getrouwd. Het maak je hieruit op? Ja, uh, nou ja, de, de, de, eigenlijk wordt, wordt er ook, ook, ook vrij klassiek, volgens mij wordt, wordt het beeld van de eerste twee uh, kwartjeren voortgezet, ook in een, in een, in een hele. Uh, uh, uh, nou, Wat, wat ik knap vind, en dat zie ik eigenlijk pas nu ik het erover heb, dat hij de, de rijmklanken omdraait. Dus we gaan van ABBA, Gaan we naar BAAB. Wat ik, wat, ik, wat, ik, wat ik heel aardig vind. Het loopt veel meer. Het is wat bedoel precies... je? Uh, nou kijk, Koud, fatoon, kroon? Troon, uh, troon is dan A. Hout is B. Zeg oh. maar. Oud B, zoon A. En dan krijg je... Een mannenborst is plat en koud, dus dat, dan pakt hij de bever terug. En Eén ruimt op vier en twee Cies, op drie. Ja, precies. Okay. Dus van ABBA naar BAAB. En je ja, kan ja, ja. denken, ja. wat maakt het uit? Maar goed, uh, dat, dat, valt, dat valt er dan op. Uh, het, het heeft ook weer de knipoog. Het zet het beeld inhoudelijk gewoon door. Van ja, een mannenborst is plat en koud. Kijk, wij dichters willen natuurlijk vrouwen, vrouwenborsten uh, uh, op, uh, zoeken we, zeg maar. <laughs> en uh, ja, dat, dat, dat heeft een man nou eenmaal niet. En glimt van militair vertoon. Uh, en ja... We, Liever die mevrouw die voor ons zingt wanneer we bang zijn. Moe of oud. We en we die, die, die een mooie taartenhoed heeft en geen kroon. Maar de, dan, dan wordt er met... Maxima. Precies, ja. gelukkig is de vorst getrouwd. Ja, wat dat okay. natuurlijk mo mooie twee dingen betekent. Uh, ho hopelijk van uh, uh, gelukkig hebben we Maxima nog. En wat fijn voor de vorst dat hij zo gelukkig getrouwd is. is. Hoe ga jij nu verder? De uh, derde uh, ja, het, het, het, het zo net indachtig, zou nu het moment kunnen zijn. Want nu krijg je twee uh, terzine Dus twee strofen van drie regels. En dan heb je. Een sonnet van 14 regels, zoals het hoort. We maken een minder meer Italiaans sonnet. Ja. Maar het is al tamelijk vrij door, door, door al die wisselingen. Uh, en ik heb besloten om, zeg maar... Wat, wat bij sonnet hoort, is dat je ook een, een, een shoot hebt, een volta. Eigenlijk komt dan door moraal, uh, zeg maar, komt de payoff, de afmaker. Ja. Uh, en ik dacht, ja... Ellen Dekwins moet ook iets, iets te vertellen hebben. Bovendien had ik geen idee hoe die afmaken moest zijn. Dus ik dacht, ik doe gewoon wat wol, wat vulling... en ik, ik, ik lul gewoon een tijdje door. En ik stel gewoon een aantal redelijk retorische vragen... waar Ellen alle kanten mee uit kan, in nieuwe ruimklanken. Dus ik, ik, heb, ik heb gewoon een CDE uh, uh, gemaakt. Oké, okay, we gaan luisteren. Het Koningssonnet...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 Wie waakt er over wie vannacht? Wie galmt oprecht zijn kreupel lied? Wie wil nog knecht zijn? Wie regent? Dank ik Heidsen. Morgen de voltooiing door Ellen Dekwits. En het dragen ook wij, oogpresentatoren, een klein steentje bij... aan de stroom van geschenken voor de toekomstige koning en zijn ega. Ieder naar onze eigen smaak. Zo zong Chris Keine voor hen Love Hurts. Thijs van der Brink koos een psalm. Max van Wezel een politieke biografie. En ik natuurlijk een gedicht. Ik draag aan Willem-Alexander en Maxima het 1042ste gedicht op... dat ik op dit tijdstip voor deze microfoon voorlees. Het is van mijn favoriete dichter. Het is gewijd aan de dag waarop ik hier al 22 jaar pleeg te zitten... en een les voor het nieuwe koningspaar in relativeringsvermogen. Want het is al heel wat als je van een leven achteraf kunt zeggen... het is even tussen twee stilten luid geweest. J.C. Bloem. Zondag. De stilte, nu de klokken doven, wordt hoorbaar over zondagsland en dorpse woningen... waarboven een schelpenkleurige hemel spant. De jeugd keert weer voor de in gedachten verzonkenen, die zich hervinden warm van onbestemd verwachten in zondagstilte kind. En tussen toen en nu het verwarde bestaan dat steeds zijn heil verdreef